In Irak lijkt nu toch de weg vrij voor verkiezingen. Het parlement heeft gisteravond een nieuwe kieswet goedgekeurd. Een nedere versie ging niet door omdat de Soenieten vonden dat ze te weinig zetels kregen. Nu zijn de Soenieten wel tevreden. Ook de Schiieten en de Koerden zijn het eens met de nieuwe kieswet. De Amerikanen willen in augustus de meeste militairen terughalen uit Irak... maar dat zullen ze alleen doen als de verkiezingen goed zijn verlopen. De arbeidsinspectie gaat volgend jaar in bedrijven extra controleren op onveilige machines en valgevaar. Dat staat in het jaarplan van de inspectie dat minister Donner naar de Tweede Kamer stuurt. Twee jaar geleden werd in het Europees Verband afgesproken dat het aantal arbeidsongevallen met een kwart moet zijn gedaald in 2012. Het weer bijna overal droog, alleen langs de kust mogelijk een bui. Verder af en toe zon met bij een middagtemperatuur van een graad of acht. Dit was het NOS.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 De eerste tweede van de zaterdagmiddag, die zitten er weer op. Maurice Mulder, dank voor jouw uh, aflevering van de Boulevard. En morgen hebben we gelukkig Jaap Koper weer tussen 12 en 2 op uh, zondagmiddag. Uiteraard weer bij CfM Zalvoort. Even naar tweeën, tijd voor Zandvoort op zaterdag. CfM voor Zandvoort en de regio. En tegenover mij zit hij natuurlijk weer. Albert Jan Vos, Goedemiddag. Daar was hij weer, Rob.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 Nou, verder uh, hopen we dat Louis van der Meij de biljarten uh, vindt om even langs te komen. Want het driebandentoernooi is in een beslissende fase gekomen. Uh, verder uh, hebben we natuurlijk, uh, ja, worden de sponsoren gezocht voor I Cantori Allegri. Zeg jij dat wat? Mm, nee. Ga ik hier <lacht> straks <lacht> okay. meer over vertellen. Nou, en, uh, we kijken natuurlijk ook even onder de aandacht de Zandvoorders van het jaar. Uh, SV Zandvoort heeft een nieuw bestuur. Okay. Ze zoeken alleen nog iemand die de centen kan tellen.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 Veel muziek denk ik. We gaan het ik. nog even hebben over jouw winstlijstje voor vanavond. Wat ga je allemaal krijgen van Sint ja. Nicolaas? Ja. Maar is het vandaag een afspraak met hem? Dat willen we natuurlijk weten. Ga je het wel vieren, Albert Jan? Vanavond. Ja. ja ah, Oké. Okay. Nou, ik zie je. Ja, tuurlijk. Ik <laughs> zie je wel in de kroeg dan. Komt goed. Is de nieuwe single van Whitney Houston: 1 Million Dollar Bill.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 En uh, ik zou zeggen, luisteraars, geniet u van het volgende nummer... Par les cheveux, vivre, vivre, même sans soleil, même sans été, vivre, vivre, c'est ma dernière volonté.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 ik zou ze kussen en begroeten, tot vanzelf weer voor elkaar. Laat me. Je manque d'esprit, d'à-propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang, liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. op naar Samen. Als eerbetoon aan Ramses Shaffi draaiden we Ramses Chaffee en Lisbeth List. En, en laat me eigen gang. Ja, uiteraard. Die deed ook mee. Prachtig nou man. En daarachteraan Cock Robin en The Promise You Made. Het is uh, vijf minuten voor half drie geworden. Je luistert naar Salvat op zaterdag. dadelijk gaan we over naar de wedstrijd van vandaag. We spelen vandaag thuis Albert Jan tegen ja. HCSC. HCSC, ja. Ja, of. de helderse christelijke sportcombinatie. Sport mm, hoe krijg je het uit je mond, hè? Eh, <laughs>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 en met een beetje mazzel heeft Marissa vandaag aan Sinterklaas doorgegeven. En dan krijg ik vanavond Ice Age 3. Ja, daar ga je al een beetje vanuit. Nou, nou, ja, je weet het maar nooit. Want ik heb gehoord dat de zin toch een klein beetje moet bezuinigen. Ook, wie niet, ja. bij allen. Want dat speculeren dat gaat niet meer zo goed op de beurs. Nee. Ja, dus dan slecht. komt er bij specul niet zoveel geld meer binnen. Nee. nee.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 Een klein wedstrijdje voor de publisch als voorwedstrijd eh, tegen van de Zandvoort 1 tegen HCSC.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 van HCC te vinden. En het uh, dus, denk ik de kwestie van tijd dat die bal er dan toch eens een keertje in gaat. Uh, de, dit is dus tot zover. En straks gaan we verder met het verloop van deze wedstrijd. Uiteraard straks meer. Van jou, van deze is weer een uh, plaatje bij CFM. Hier is Cheap Trick en I want you to want me. De studio. Op weg naar werk. Ja, op weg naar werk. Hoe is dat nou weer mogelijk? Dat we dat mee mogen maken. Helemaal goed. are the queen in the Miami Project. And another one bites the dust. Eens even kijken ga hoe het gaat bij SV Sanford. Weer snel terug naar Jovenes voor de wedstrijd van vandaag. Joop. Ja, waar we ondertussen in de 17e minuut zijn aangekomen. En Zandvoort in de laatste 2-3 minuten twee doppen van kans heeft gehad. En die alle twee... Uh...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 20 ja, fris, Jan. Twintigste minuut, Nigel Berg laat zijn verdedigers hakken zien. Probeert te schieten, gaat vierde keeper in de voeten van Michael Kijlen. En die kan simpel afmaken. Sampel staat met 1-0 voor.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 Van de financiële gids uit Haarlem, de Zandvoortse juwelier en goudsmid Jim Draaier en Autobedrijf Zandvoort. Voor verdere informatie, ze kunnen er ook nog me meerdere sponsoren gebruiken, verwijs ik u naar hun internetsite www.zangstudio-verstegen.com. Oké, okay, snel door Job voor Job.